Door alwegens met het NOS-journaal. Vorig jaar waren er een kwart meer misdrijven met een asielzoeker als verdachte, meldt de Telegraaf. Het ging om een stijging van duizend zaken, vooral winkeldiefstal. Maar ook pogingen tot moord of doodslag en verkrachtingen kwamen vaker voor. Volgens het ministerie komt die toename deels door een andere manier van registreren. In 60% van de gevallen komt een verdachte uit een veilig land, zoals Marokko en Algerije. In een advertentie in NRC roepen politici en BN'ers het kabinet op om 2500 kinderen uit Griekse migrantenkampen op te vangen. Een van de initiatiefnemers, Vluchtelingenwerk Nederland, zegt dat er een catastrofe gebeurt als er nu niet wordt gehandeld. Landen als Frankrijk en Duitsland hebben al kinderen uit Griekse kampen opgenomen. Bij het Noord-Limburgse dorp Tienraai heeft een natuurbrand gewoed. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Het gaat om een gebied van 200 bij 300 meter. Voor zover bekend is niemand geëvacueerd. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa wil ruim 70.000 extra militairen kunnen inzetten voor toezicht op de lockdown in het land. Nu zijn daarvoor al zo'n 2800 militairen op de been. Zuid-Afrika gelden tot 1 mei strenge quarantainemaatregelen. Vandaag wordt bekend wat er na die datum gebeurt. In Arnhem moesten bewoners van een flat vannacht worden geëvacueerd. Door een autobrand had de isolatie van het gebouw vlam gevat... Gisteravond waren er ook al autobranden in Arnhem. Begin deze week gingen binnen een uur zes auto's in vlammen op. Vanwege de coronacrisis krijgen bioscopen straks gemiddeld 70 tot 75 procent minder bezoekers. Dat staat in een voorstel van de, ne de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, meldt BNR. In de plannen staat verder dat er meer wordt schoongemaakt... en dat films niet meer tegelijk worden geprogrammeerd om drukte te voorkomen.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 Oka, oka.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 can The good luck when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me off.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 That number People come on And do they try Shake up my hands Like a dynamite Tell all your worries And talk so fast To be tame in the pain I don't know.